die tussen 2003 en 2006 werden gepleegd. Daarbij vielen honderden doden. Onder de geëxecuteerden was een bekende Shiïtische geestelijke... die een grote rol had bij protesten in Saoedi-Arabië een paar jaar geleden. Donald Trump heeft een grote rol in een propagandafilm... van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab in Somalië. Die maakte een wervingsfilm van bijna een uur... over raciale ongelijkheid in de VS. Ze gebruikte beelden van Trump die zei... dat moslims de VS niet meer in zouden mogen komen... De republikeinse presidentskandidaat krijgt er veel kritiek op. Al-Shabaab wil de Somalische regering omverwerpen... en streng islamitische wetten invoeren. Nederlandse koffieshops hebben samen een jaaromzet van ongeveer een miljard euro. Dat heeft Dagblad Trouw laten uitzoeken. Het is volgens de krant voor het eerst dat er een duidelijk beeld van de omzet is... omdat de Belastingdienst dat beeld niet kan geven. Een gemiddelde koffieshop heeft een omzet van 1,7 miljoen...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 Morgen blijft het in het noordoosten Vriezen. In delen van Friesland, Drenthe en Overijssel... is dan kans op ijzel en gladheid. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is sombakker van de ANWB. Er staan files op de A6 van Muiden naar Lelystad. Voor Lelystad, 3 kilometer. En op de A15 van Gorcom naar Rotterdam bij Sliedrecht, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima.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 Nou, ik denk het wel. Want als je kijkt wat een, wat een, wat een impact dit kusttoerisme heeft op, op het ja, gehele... Dat, dat is mooi voor Zandvoort. Maar die meneer in Utrecht, die heeft niks met jouw uh, verblijftoerisme. Nou, uiteindelijk... Maar het gaat toch ook top? om de schone energie, Ben? Het gaat ja, toch, nou, dat, ben ik, ik ben het dat? zeer zeker eens met dat die dingen aan mij de ver moet komen. Maar het ging mij nu even om, ja, zeker. om, om de als landelijke als ik, interesse. Ja, ja, maar als ja. ik dan tegen diegene zeg van... Nou, we hebben op het moment doelstellingen te behalen. De, het kabinet wil...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 We, willen met een, ja, we gaan met een enthousiaste blik 2016 weer in. En um, we staan er voor iedereen, voor iedereen weer klaar. Dat nou, we terecht... zijn uh, ja, bijna twee jaar op de rit. Dus misschien wordt het de tijd om uh, richting maart eens terug te prikken wat er nu... Uh... Wat gebeurd is de afgelopen twee jaar en de vooruit te blikken van uh, wat doen we in de, in de rest van de, de regeerperiode. Ja, we zijn uh, uiteraard, ik ben wel bereid om het bij weer aan te schrijven. Wellicht Kees Metters, onze fractievoorzitter heeft ook altijd zijn woordje klaar op dat punt. Die uh, ja, ja. ja, ja. weet ook, of Gert-Jan Bluis. Um, maar zeker, ik ben uh, ja, er. Uiteraard. Oké okay, Jan, uh, bedankt voor de uiteenzetting. En uh, we hopen uh, natuurlijk ook als uh, echte zon voor dat modus en IJmuiden ver gaan uh, halen. En liefst zo snel mogelijk. Natuurlijk, zeker. Dank u okay. wel. een drukte van alom hier. Er wordt met loten gegooid en uh, noem het maar op. Hele dozen worden er binnengezout. Maar dat komt straks. Ja. Uh, de loten en de, uh, de, de hoofdprijzen de worden getrokken. Ja. Maar eerst gaan wij praten met Gilles Kok. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Gilles. Goedemorgen. En alvast een, een heel goed nieuwjaar, want de receptie moet nog komen. Begrijp ik. Ja, ik wou het even uitstappen. Uh, ja. Ja. Bij deze toch maar van harte.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 En laten we die als uitgangspunt nemen. En die dus niet in het gemeentehuis houden. Nee, maar op maar... een andere locatie waar meer mensen kunnen komen. Ja. En het gewoon wat, wat breder aanpakken. Zodat ja. Uh, ja, iedereen niet uh, wekenlang al die recepties hoeft af te lopen per nee, se. Dat is het mag natuurlijk... altijd. Ja. Maar ja. <laughs> dat we ook iets organiseren waar iedereen ja. gewoon naartoe kan komen. En elkaar daar ontmoet. Ja. Ja. Want je ja, zag ook dat er heel veel recepties. Heel veel dezelfde gezichten kwamen. Ja. Iedereen ja, liep, en uh, liep dezelfde ongeveer hetzelfde rond. rondje. En, uh, oh leuk dat je er weer bent. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Dus dat wordt nu ondervangen door de Zand voor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 Nou, het is wel, uh, wel grappig, want als je nu de bebouwing, <laughs> hebben we net met John Cornelis ja. over gehad, over 36 locaties. dan kunnen Dan worden we op je ons denken bediend, ja, denk ja, ik. Ja. Ja. Ja. <laughs> um, <coughs> maar het zou het is, ook heel leuk zijn om een locatie in het centrum te vinden natuurlijk. Nou, dat bedoel ik. En, uh, de oude brandweerkazerne is dat nou, geen locatie? Nou, nou, de klein. nieuwe kazerne hebben we Jij gedaan. Nee, maar ik bedoel de oude. De oude kazerne is denk ik niet geschikt. Volgens mij mag je dat hier niet hardop zeggen, maar voor mij is het niet eens...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 Dan kan je een heel leuk feestje maken. Maar dan moet je er echt wel wat zelf aan gaan doen. Ja, ja, ja, ja, om het aan te kleden. Ja, ja, ja, ja, ja. Om de catering er te ja, ja, ja, ja. verzorgen. En ja, ja. Dat is dan weer, ja, dat nou, dat heel is voor een groep, voor een groep <coughs> we best wel weer een hoop werk om het ja. allemaal te organiseren. Ja, ja. Dus we willen van alles. Maar uh, uh, het is leuk om zo'n kazerne te doen. Ja. Maar het is ook wel het heel fijn om het bijvoorbeeld ja. nu bij de Notiek te kunnen doen. Klopt. Het geeft toch wat ja, meer rust voor de organisatie. En dat geeft natuurlijk voor Notiek en ook voor de voorgaande is het natuurlijk een heel leuk promotiemiddel. Want er komen in één keer 400 dus die misschien in de loop van het jaar wel terugkomen bij. En dat is ook waar we het willen variëren. Ja. Dat is ook iedereen die, die het kan opvangen, ook ja. de kans krijgt om er iets moois ja, te dat maken. Is leuk. Ja. De eerste uh, editie in de krocht, heb ik opgezocht, waren er 13 deelnemers. Ja, met deelnemers doe je net op uh, bedrijven, uh, stichtingen, die, verenigingen die aanhaken. We zijn begonnen met niks, hè. we uh, hebben van de gemeente een, een budget gekregen van, nou, probeer hier een receptie van te organiseren.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 presenteren, uh, krijgt een eigen tafel, die kunnen ze inrichten naar, oh, okay. naar eigen behoeven, ja. om zich daar ja, aan, aan, iedereen die komt daar uh, voor te stellen en uh, ja, zieltjes winnen of wat dan ook. Zo uh, snijdt het mensen aan twee kanten, hè. Ja. En de organisatie ja, ja, ja, ja, ja. uh, ja. heeft daarmee een extra budget gekregen ja, ja. om er een volwaardige receptie van te maken. Ja. Ja. Ja. Okay. Iedereen, ja. Uh, ja. En dat is uh, uitgegroeid, want dat is heel leuk, we zijn begonnen inderdaad, je hebt het opgezocht met 13. <laughs> uh, en hoeveel Dat nu? aantal, dat, dat neemt toe. We zitten nu op 22? 24. Oké. Het grappige is. Het is, er is gisteren nog eentje bijgekomen. Dat, dat nou. bedoel ik. Okay. Het. <laughs> het, het, het staat nu eens vast. Laat, nee, het, laat nee, nee. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja, en het is uh, eind van de week. Dus mensen ja. die, uh, die zich op hadden willen geven. De, ja, je moet een keer een stop zetten waarschijnlijk. Maar nou, ja. nou ja, kijk, we hebben kant. Kant. de, de post opgedrukt. En daar hebben alle deelnemers op, uh, op uitgeprint. Uh, op die laatste twee die er op het laatst bij zijn gekomen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus als iemand zegt nou, wij willen Middelsvereniging nu nog aanhaken, dan is dat zeker bespreekbaar. OVZ misschien? Doet ook mee. Oh! We zijn niet benaderd, maar we doen wel. <hij> oh. Dat was meneer Tromp, daar gaan we het zo nog even over hebben. Hij Ik, ben twee, de de winkel de winkel Ik ben twee keer in de winkel de geweest. Ik ben twee keer in de <hij <hij <hij> winkel geweest. Twee keer nee gehoord, maar oké, daar gaan we het straks over hebben.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 omdat we daar ons willen uitstaan naar de rest van de Zandvoort. Ja, en en ja. dat is een hele mooie. Uh, ja. Dan heb je wel twee recepties. Dat is eerlijk gezegd dat wel is waar. waar. Ja. Maar het heeft wel allebei een heel andere functie. Ja, dat is... En ik denk dat het allebei ook toegevoegd waarde kan zijn ik denk voor denk het ook wel. Ja. Nou, maar goed, het ik, blijft uh, nogmaals voor elke vereniging eigen keuze om wel of niet aan te haken. Tuurlijk. Ja. Uh, en of het als vervanging te doen of twee recepties uh, mee te doen. Dat is aan ieder. Ja, ja, ja ik heb wel meer verenigingen die, ja. uh, die, die meedoen met de Zandvoort SNU-receptie, maar toch intern ook hun eigen. Dat geeft toch niet? Nee, dat is helemaal geen probleem. Voor anders krijg je uh, 24 toespraken en ja. dan wordt het natuurlijk wel heel <laughs> ja. erg... Uh, Vorig jaar ging het over de Republiek, ja. ja, verwacht je ik nog wat? <laughs>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 Ja, nou, wat moeten van ervan zeggen? Ik heb net ook gezegd: het is voor ieder vrij om aan te haken. Ik ga het absoluut nee. niet veroordelen of beoordelen. Het is voor ons als organisatie jammer dat zij als zo'n grote vereniging het niet nog niet mee willen doen. Ja. Laten we daar maar het even, komt misschien wel. deur open houden voor volgend jaar. Laten we zeker de deur open houden ja. voor uh, volgend jaar. Want ja. ik, uh, ik hoorde van de week nog eentje die volgend jaar wel mee wil uh, gaan doen. Maar daar kunnen we het later ja. nog eens over hebben. Um, het groeit en het groeit. Nou, um. Laten we dan de ondernemers oproepen om voor volgend jaar een mooie locatie aan te halen. Die, dat die komen natuurlijk netjes. Het beschikbaar is zo gewoon 400-500 mensen. Want uh, dan dat, we kun je nergens ik. meer uh, terecht nee. dan. Nee. Hè? Nou, ja. nou ja, we hebben nog een jaar. We hebben nog een jaar. Ja. Ja, Dit jaar gaan je gaat het lukken kan. bij uh, Club Natiek. daar ben ik zo overtuigd. Ja. Ja. mooie uh, Er staan nog uh, meer jaar rond strand, jaar rond paviljoens waar je zeker 500 man kwijt kan. Dus voor die. Ja, wel het zou leuk goed zijn goed als het in het centrum lukken, is, precies. maar helaas hebben we dat nog niet. Nee, nee, nee. nee het is te klein hè. Nou. Gilles bedankt voor de uitleg en nou ja, alle standwoorden zijn volgende week welkom in Club nautiek. Ik hoop iedereen daar te ontmoeten, Amulaat. of ik ook iedereen een hand kan schudden, dat uh, zullen we zien, maar uh, nee, ja, ja. iedereen is welkom. De vanaf tijden, half acht, ja. vrijdagavond, 8 oh. januari, vanaf half acht, we een uurtje of twee uh, gaan we gezellig met elkaar kletsen en het nieuwe jaar uh, echt beginnen. Nou, je moet wel twee kwartjes meenemen voor het parkeren. Uh, de, 8 uur, die die hebben we er niet af kunnen lullen we daar... nee, die, we niet, die komen er niet af nee, nee, nee. We moeten het doen met 50 cent per uur maar, uh, ja, dat, is nou, dat, is dat is toch ook te doen Het nou, is maar een ja. half uur, want om 8 uur is het vrij parkeer oh, ja. oh, okay. oh, nou, ja. Dus voor een kwartje ben je nou. bij de receptie met aan. Wat ik ook nog wel even leuk vind Ten slotte ja. om te melden uh, Is dat we door, uh, door het groeiend aantal deelnemers En door, uh, dat het budget dermaat gegroeid is ...dat uh, het deel wat de gemeente bijdraagt aan deze receptie... Dat is, ja. ...dat is nooit een vast bedrag geweest, maar altijd een aanvulling op. Ja. En die aanvulling is nu zo weinig dat het nou, bijna niet heel aan het worden is. En ja. dat uh, vind ik wel heel, uh, heel prettig heel en Oh, dan uh, okay. kan ook iets extra uit bestellen. De gemeente kan er ja. met anders mee gaan doen met het geld. Ja, ja, ja. Nou, nou, wij ja, houden echt... ons aan de ja, Dat ja, is nee. ook te danken aan een andere hoofdsponsor. Hè, die, uh... Ja, laten we die zeker niet vergeten. Uh, het Holland Casino heeft uh, vorig jaar een bijdrage gedaan... ...en uh, dat is uh, ook voor dit jaar weer...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 When the bullets are a nickel of a ricochet But the quickest way to end the war Is drop your guns and walk away met kartonnen dozen en ja, blauwe ja, nou, ja. uh, boksen, want we gaan richting de laatste trekking van de uh, loterij, de laatste weektrekking, nee. week en daarna gaan wij door met de hoofdprijzen. Dus er wordt hier van alles omgebouwd, want degenen degene die nu een prijs winnen, moeten daarna weer terug in, in de, de ton. Dan wordt er officieel gehusteld door Ingrid Muller. En dan uh, en de notaris, hè? En dan gaan we weer verder met de trek. Ja.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 Secretaris okay. van de Ondernemersvereniging Zandvoort. Doet hij ze alle 30 of doe jij de laatste vijftien? Nee, nou, we doen ze alle 15 om 15. Oké, okay, oké. Okay, okay. okay. Nee, dank je. Oh, okay. <laughs> Ik ga het zo weer proberen. Nou, dan gaan we beginnen met de eerste. is van uh, Bloem Circus Bluis uit uh, de Haltestraat. Halterstraat. is door de heer en mevrouw Kamies gewonnen. Een waardebond te waarde van 20 euro... Een cadeaubon van 10 euro door Verstegers IJswandel door de heer of mevrouw De Graaf. Cadeaubon van 20 euro door Tromp door de heer Brouwer. Cadeaubon te waarde van 15 euro voor level up van, uh, voor meneer A. Vleers. Cadeaubon te waarde van 15 euro van blokken voor de heer of mevrouw Christelijn. Cadeaubon te waarde van 15 euro voor slingeroptiek door de heer of mevrouw Van der Bos Koper. Eén persoons koemetschotel door de slagerij Horneman door de heerig mevrouw Braam. Een fitchie cadeaubon te waarde van 20 euro van de Zandvoortse Apotheek door de en mevrouw Scholat Zwemmer. Een paar dames hakken of heren hakken te waarde van 50 euro voor Sjana repair door de en mevrouw Drozen. Een zuivelmandje te waarde van 25 euro van de Kaashoek door de en mevrouw Van der Linden. Cadeaubon te waarde van 15 euro van Albert Heijn door de heerig mevrouw Van Maat. Cadeaubond te van 15 euro van Dobie Dierenwinkel, de heer of mevrouw Knotter. Cadeaubond te van 10 euro van Sebon, door mevrouw verstegen Cadeaubond te van 25 euro van Centerparks, door Roy van Buringen. Hey. Zo, en, Roy? Nee. gefeliciteerd Roy. Nee. <laughs> en de laatste van mij, een vierpersoons bucket van het Snackbordplein, door de heer of mevrouw Wopma. En dan gaan we over naar uh, Peter Tromp. Die uh, doet de onderste 15 zonder bril. <lacht> uh, even, even lezen hoor. Deze: ter waarde van 10 euro. Door bakkerij van Vessum. Gewonnen door Ippe Brune. Ook Wat? geen onbekende. <lacht> Fotolijst met oud zandvoortfoto foto. Door het Zandvoorts Museum beschikbaar gesteld. Door Krees Abatoen. Gewonnen. Een ter waarde van 10 euro. Van vishandel Arie Guit. Gewonnen door A. van de Veld. Okay, uh, cadeaubon te waarde van 15 euro Emotion Buy. Dan moet ik even naar de notaris, want er staat geen naam bij. Oh, Nummer online. 19, uh, notaris Muller.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 Maar er was geen uittrekking voor ja, was het trekt. Dat is nu de trekking. Juist. Dat gaat altijd goed. Vandaar de, altijd goed. De, de, de hoeveelheid. Als jij zon... denkt mij op een ja, fout dan het een te kunnen betrappen, op. Helaas voor jou. <laughs> <Dat> <laughs> er zullen nog zat fouten komen hoor dit jaar. Dat denk ik, dus ik wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, uh, Ingrid, ik zou zeggen. Wat, wat doen we? Uh, je hebt prijzen daar staan. Ga je van boven naar beneden of pak je gewoon iets? Nee, we, nou, pakken, we van gaan de van de boven de naar beneden. Oké, dat staat duidelijk. Dus de eerste prijs okay, is... Wat is de eerste prijs? De Son Sonos Play 1 speaker van Stiphout. Zo. Die, Die is, is gewonnen door. door... Dan moet je even ontschijveren, geloof ik. Marijn schot Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ik denk als je hier een 1 opzet, dat het makkelijk is. Want we moeten ze alle negen nog doen. Meneer Trump. De volgende prijs is de ingelijste print van Kees Verkade... Uh, ...gesponsord door het Sampets Museum. Gewonnen door, door, door Ton Jagers. Gefeliciteerd. Het de derde twee. lot. Notaris. Huzel, huzel, huzel. Uh, Het derde lot zijn twee jaarkaarten van het circuitpark Zandvoort. Gewonnen door de Heer van M'Haus Schram. Gefeliciteerd. U mag het, het hele jaar door naar het circuit. En lot uit de andere doos, meneer Tromp...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 Jamie van der Lier. Nou, gefeliciteerd. gefeliciteerd. Er wordt heel moeilijk gekeken op het volgende lot. De volgende prijs. Dat is aan Ili, een Eli expressomachine machine aangeboden door Dicha, Moore. en En die is gewonnen door Dietjam Schouten. Gefeliciteerd. Ja, mooie Dat prijs. Best is een beetje meer van het ontzuiveren, geloof ik. En, uh, We gaan door met het volgende lot.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 En de dametjes moeten denken aan... Uh, Zeegeltjes. elma's. heeft hij uh, 20 eurocent bij. Doet hij dit, dat en dat. Wilt hij een tasje? Oh nee, dat mag niet. Tasjes, tasjes mag niet meer, hè? Tasjes nee. mag Deze niet meer. gaan ook weg. Nee. Ja, een dubbeltje, oh. hè? -dubbelt. Ja, 10 eurocent. 10 eurocent. Maar wel kwaliteit. Ja. En uh, dat is dus lastig. Dus uh, we hebben gekozen dit jaar bij Albert Heijn om ze alleen... Bij nee, de sigarettenafdeling daar uh, neer ja, te leggen. Moet je ze dan inderdaad en, Nee, je uh, kan ze gewoon een. Uh, dan kun je afdelen. ze gewoon een, uh, een of twee pakken. En, uh, maar er zijn ook ondernemers die wel loon hebben, maar ze dan niet uitdelen. En, dat is lastig. Dat is het ja, uh, ja. puntje van aandacht. Ja. Volgend jaar weer. Maar toch zijn we dik tevreden. Als je ziet, <laughs> twee grote dozen vol. Dus ik denk dat hier gewoon uh, inderdaad 40.000, 45. 45.000 dood in zit. Ja. Dus volgend jaar komt er weer een uh, lot. Jazeker. Jazeker. Jazeker. Heren en dames, bedankt voor uh, de komst. En, Notaris bedankt. De ja. hele Dank trekkerij. We gaan langzamerhand afsluiten, want het klokje tikt gewoon door. Uh, Hotel Hoogland, bedankt voor uh, alle gastvrijheid en de koffie. Uh, ik krijg een mooie. mooie. Wij uh, bedanken Hotel Hoogland ja. en uh, de redactie. Die uh, bedanken wij ook. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en uh, Gerrie Rutte. Kasper, ontzettend bedankt voor de regie en uh, de techniek. Uh, nou, de agenda die moeten wij helaas... Uh, nou, het was, volgende week gaan we weer... Een uh, ja, hele lang lange agenda gaan we, uh, In ieder geval is er genoeg te doen in Zandvoort. Mocht je dat willen ja. zien, staat het in allerlei klanten. Ja. En uh, wij wensen jullie een weekend. Gerrie, ja. bedankt. Ja, jij ook, Ben. Bedankt. En en tot uh, tot, uh, tot volgende, volgende week. Tot volgende week.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 silencio que se encuentra entre nosotros La chica, casi dos meses que te fuiste en avión Dueño de mi corazón Hoy desembarca la ilusión Se despierta mi dolor Un universo me separa de tu amor Te espero yo no me importa la distancia te amaremos de confianza el silencio que se encuentra entre nosotros